De antwoord is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM in de ochtend.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 Ik als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo somaien, ik voel me stand als ik dans. Go ja je hand, dan slingen je geppers, lekker dat het te gevaar wordt. Als ik dans, steek ik mijn hand op ga mijn voeten zo somij, ik voel me stand als ik dans. Gooi jij je hand, slingen je gepers, lekker dat het te gevaar wordt. Als ik dans Zie FM op 106.9 is zong, zee, zandvoort en zomer is. Ja, dat Si ce soir, j'ai envie de me casser la voix, casser la voix, casser la voix. Voor voilà. de les sourires d'après.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 En la planche de l'amour Et les soumets honteux Qu'on l'oublie devant sa glace En se disant je suis tes gueux Mais je suis pas dégueulasse Ik pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir, zo pas envie de rentrer zin om in te gaan. Als het zo is, ik heb geen zin om in te gaan. Als het zo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 Tentar me distrair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 lee lee Se eu te pegar você vai ver lee lee Você jamais vai me esquecer lee lee Se eu te pegar você vai ver lee lee você Lee-lee-lee Você jamais vai me esquecer Lee-lee-lee Se eu ——— siz Lee-lee Lee-lee Lee-lee Le, lele, lele, le, le, se eu te pegar, você vai ver. Lele, lele, lele, le, você jamais vai me esquecer. Ah, se eu te pegar, você vai ver, meu. Belevert ritme van Zandvoort ook op TV. Zie Text TV op kanaal 45. 45. And they take the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 Zinnen die me treffen als een bliksem Met vernietigende kracht. Deze keelte maakt me gek En dit gevoel is angstaanjagend Maar je woorden malen verder En mijn ogen kijken.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 Oh! <laughs>